Middernacht, woensdag 5 oktober, door Almegens met het NOS-journaal. De Belgische overheid stelt zich garant voor de Dexia-bank. Dat is de uitkomst van crisisoverleg afgelopen avond door het Belgische kernkabinet. De Dexia-groep krijgt een zogenoemde bad bank. Daarin worden alle rommelkredieten ondergebracht. Het is de tweede keer in drie jaar dat de Belgische staat zich garant stelt. Hoe hoog de nieuwe garantie is, wil de premier termen niet zeggen. Maar volgens hem verliest geen enkele spaarder van de Belgisch-Franse bank een cent.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 bewolkt en kans op wat regen, maar later op de dag vanuit het westen zon. Middagtemperatuur tussen 17 graden in het noorden... en 20 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Staande op een van de pijlers stelt koningin Beatrix symbolisch de laatste schuif in beweging. Met het neerlaten van deze laatste schuif stel ik de stormvloedkering in de Oosterschelde officieel in gebruik. Op deze stralende dag is het geen probleem voor prins Bernhard en de andere officiële gasten om zo'n 40 minuten te wachten op het moment dat deze laatste schuif tot op de drempel is gezakt. Dat betekent dat ruim 30 jaar strijd tegen het water met succes is afgesloten. De stormculturing in de Oosterschelde is gesloten. De deltawerken zijn voltooid. Terwijl de hoge gasten een toast uitbrengen op het welslagen van dit project, gaan de schuiven weer omhoog. Want de app- en vloedbewegingen achter de kering... mogen zo min mogelijk belemmerd worden... om verstoring van het natuurlijke milieu te voorkomen. Goeiedag en welkom in ons Huis van de Maan... waarin we inderdaad stilstaan bij de inwerkingstelling... van de Oosterscheldekering, precies 25 jaar geleden. Koningin Beatrix zei het al, met die opening werden de deltawerken voltooid. Zeeland was veilig. En nu, 25 jaar later, geldt die Oosterscheldekering nog steeds... als het juweeltje van de Nederlandse waterbouwkunde. Maar toch gaan er ook stemmen op van mensen die zeggen... dat de kering op termijn wel weer kan verdwijnen. Zoals bijvoorbeeld de stem van mijn gast van vannacht, Hennis de Ridder. Hij is hoogleraar aan de Technische Universiteit in Delft. Hij is uh, consultant en als jong civiel ingenieur... was hij nauw betrokken bij de aanleg van de Oosterscheldekering. Hennis, uh, nacht van harte welkom. We hebben afgesproken elkaar te tutoyeren. Ja. Dat ja. past ook wel een beetje bij de nachtelijke tijdstip een glaasje wijn en de kaarsjes die branden. Um, heb je vandaag al een glaasje gedronken trouwens op het zilveren jubileum? Nee. Nee. nee. Ik heb wel een glaasje gedronken, maar dat ben ik helemaal vergeten. Ja, oh, ja. Heb je er wel bij stilgestaan dat het nou, 25 jaar geleden is... dat die uh, in werking werd gesteld? Nee, maar we, zijn wel, uh, we hebben wel zaterdag, aanstaande zaterdag een feest. Oh, ja? Uh, op het, uh, het neeltje Jans, op het eiland. En dat is uh, het vijfde feest. En uh, heel groot natuurlijk, heel geweldig. Ook het laatste feest... He, want bij elke vijf jaar zo'n uh, zo lustrumbijeenkomst. En voor wie is, uh, is dat feest bedoeld? Ja, voor alle medewerkers die daar uh, gewerkt hebben. En dat zijn er heel veel. En hoeveel mensen komen er dan aan zijn nou, oh, ik, ik denk wel een uh, man of vijf, uh, Zo. Ja. Ja. ja, dus dat is ook een mooi weerzien. Maar je zegt het is het laatste feest. Is dat ook symbolisch? Ja, dat denk ik. Ja, ja dat denk ik. Het is uh, ja, wel iets heel bijzonders, 25 jaar. En we zijn allemaal erg oud geworden. Dus uh, ja afsluitend. Het is wel, ja, het is dus het... wel heel erg uh, emotioneel, toch wel. Ja. Ja. Is het voor jou nog steeds bijzonder als je richting Zeeland rijdt... <güls> ja. en je komt langs die delta en uiteindelijk sta je dan daar uh, op schouwer voor die Oosterscheldekering? Ja, absoluut. Brok, uh, brok in je keel. Ja? Hoe ja. ja, komt er... dat dan? Ik weet niet. Het, is, uh, het was die locatie. Het was ook een uniek project. Het was zo ongelooflijk leuk en, en mooi en spannend. Ook vooral spannend... En ook uitdagend. Hè? En het werd ook zo bezachtig goed geleid. Dat, denk, ja, echt heel bijzonder. En het, ook al jongelui aan het roer. Ja, allemaal jongelui die ineens allemaal het wil moesten gaan uitvinden. Ja, het project werd geleid door Dertigers. Nou, dat is dus moet je nu komen. Dat, dat, dat zie je niet meer hoor. Nee, Dertigers in de waterbouw. Hebben die het nog leuk in Nederland? Uh, ja, moeilijk hoor. Het lijkt mij niet. Maar uh, ja, je weet het niet. Uh, wat ik zie, hebben ze wel plezier. Heel erg, erg veel plezier en ja, heel veel hebben. werk. Ja. Maar dit soort dingen die wij hebben gemaakt... dat komt bijna niet meer voor, toch? Heel, heel sporadisch. We gaan het er uitgebreid over hebben over het plezier dat jullie beleefden... aan de bouw, aan de uitdaging die ja. die bouw was. Maar ook aan de, de, de, ja, misschien wel de eindigheid van die kering. Hoe lang is die kering nog nodig? Ook daar gaan we het over hebben. Ja. Maar ik stel voor dat we eerst even gaan luisteren naar het antwoordapparaat. Er is één nieuw bericht. Dag Helco. Jij praat met iemand die aan de Oosterschelde kering heeft gebouwd. Heeft hij zelf de watersnoodramp van 1953 nog meegemaakt? Hij was toen volgens mij zes jaar. Dag huisgenoot Lex Boma, inderdaad, je was 1653. in ja. Herinner je je daar nog iets van, van die watergenotenrand? Ja, de, de vrachtauto die uh, kleren kwam ophalen. Uh, dat weet ik nog. Want waar woonden jullie toen jij uh, klein in, was? In Zuilen. In Utrecht? Ja, thans, in Utrecht, ja. Toen toe ja. nog een uh, aparte ja. gemeente. Ja. ja, en mijn vader was molenaar, we hadden een windmolen, maar hij aan, stond aan de vecht. En in, wij woonden in Zuilen, en er kwam een vrachtauto langs, en dat maakte ontzettend veel indruk, dat was voor de mensen die dus Eigenlijk in Zeeland daar uh, onder water uh, zaten. Ja, het was de, de indruk die het maakte dat die, die mensen die kleding nodig hadden. Ja, ja, en dat was wel heel erg. Ja, nou, we hadden geen tv natuurlijk, en, uh, en op de radio was er wel wat. Maar uh, dat was het enige wat ik me herinner. Maar ben je natuurlijk ook gefascineerd geraakt door nou, die ramp... En, en door de manier waarop Nederland heeft gereageerd op die ramp... of was het gewoon het kleine jongetje dat ja. met grote ogen... Naar, naar, naar die vrachtwagen stond te kijken? Ja, verder niets. Nee, nee, nee, Want nee. hoe ben je uiteindelijk bij die, bij die uh, Deltawerken betrokken geraakt dan? Het was mijn eerste baan. Uh, ik had gesolliciteerd bij een aannemer. En uh, nou, die konden mij wel gebruiken en... Uh, um, ik weet, ik weet wel, ik werd dus aangenomen, vrij snel. Ik had hem wel een psychologisch uh, onderzoek gehad. Uh, met succes doorlopen. En toen kwam ik voor het laatste gesprek en zei... nou, je moet, uh, morgen moet je je melden. Je moet dus nu, heb je een auto? Nee. Nou, dan moet je er nu snel een regelen, want morgen om half acht moet je daar zijn. En ik woonde dus in Amsterdam. En, en je en, werd uh, verwacht ter hoogte van burgeraamsteden. <laughs> ja. Ik heb uh, mijn schoonmoeder toen een uh, autootje geleend. En, uh, en ik was daar inderdaad om half acht. Geweldig. Was dat ook een uh, beetje tekenend voor de hele pioniersgeest? Van als er een probleem is, verzinnen we nu een oplossing? Ja, het was heel erg oplossingsgericht, maar ook heel erg analytisch. Dus er werd eigenlijk heel erg doordacht gehandeld. Er werd ook alleen maar iets gebouwd als we er alles van wisten. Alles wat gebouwd werd, was beproefd. Nou, dan moet je dat. En uh, dus alle laboratoria stonden ter beschikking. En uh, alles wat je verzon, dat werd dus gemaakt. Dat was ook wel angstig hoor, soms. Ja, want je verantwoordelijkheid is natuurlijk ook heel ja, erg groot. Ja, dus je kunt het wel beproeven, het kan toch nog misgaan. Ja, nou, en ja, we moesten ook. Uh, oh, je mocht alleen maar proeven doen. Hè, wel, uh, als je dus ook uh, voorspelling deed, je moest ook een model hebben. Je moest een theorie hebben. En dan mocht je een proef aanvragen, werd centraal geregisseerd. Ik weet nou wel, dat was een hele, een hele leuke vent ook die daarop zat, uh, Dick, uh, Dick Holman. Hij uh, uh, was heel streng en rechtvaardig. Nou, en dat was uh, ontzettend leuk. En dan had je weer een proef en dan kon je weer wat doen. En je wist ook, als de proef was en je, je, je ontwierp dat, dan werd dat ook gemaakt. En dat was soms wel heel angstig. Ja, want wat, wat was jouw expertise binnen die uh, nou, werk was, aan die Oosterschelde kering? Ik zat in de hydraulica. En in dynamica, eigenlijk in de interactie tussen, tussen waterbeweging, golf en stroom en, en lichamen. Hè. Ja, dus, wat, wat kunnen de lichamen, wat ja, kunnen ja. die pijlers, wat kunnen die Precies. schuiven aan ja. aan waterkracht, bijvoorbeeld? Ja, ja, dus de vaste dingen, ook de drijvende dingen, want we hebben ook heel groot hele grote schepen gehad daar. Mm -hmm. Dus daar zat ik een beetje in. En in, in die dynamica, ook in die matten, we moesten matten maken. Nou, maar op die pijlers uiteindelijk ja, moesten gaan rusten? Ja, en die werd afgezonken. 7.000 ton grind. Verpakt in staal en plastic. Nou, en, nou ja, die moesten opgerold worden. En dat was ook, ook een heel dynamisch probleem. He. En dat, dat, was, dat was nog nooit vertoond. Dus ja... Daar, daar was ik ook heel erg bij. Ik was matmechanicus. Matmechanicus. Matme op een gegeven moment. Maar en mocht het, jij ook dingen... Je, je zei, je, he, dan werd er een proefje gedaan. En als dat dan uh, ja, gunstig uitpakte, dan mocht je het gaan bouwen. Ja, bouwen ja. Mocht je het gaan maken. Heb jij ook iets daadwerkelijk ontworpen... wat, wat gebruikt is daar tijdens die Oosterscheldekering? Ja, dat deed iedereen wel. Uh, dat ze, we deden alles toch wel uh, gezamenlijk. Maar kijk, ik had wel af en toe een opdracht van mijn baas. Hè. Mijn baas was heel strikt. Ik bedoel, Want je uh, werkte bij een bouwfirma, hè? Ja, HBG. ja. begin. Ja, maar het was een combinatiewerk. Dus, dus je mocht daar werken. Als je niet voldeed, werd je onmiddellijk naar huis gestuurd. En dan werd je weer opgenomen bij je moedermaatschappij. En wij hadden dus allemaal toppersoneel daar ook. Hè. Dus iedereen was, was, was ontzettend gemotiveerd. En werkte heel hard... En ik werkte dus op een gegeven moment. Ja, ik heb twee bazen gehad. En, uh, eerst, eerst zat ik op het ontwerpbureau. Yeah, allemaal yeah. allemaal uh, ja, met een beetje troubleshooting en de toestanden terwijl. En later zat ik bij de werkvoorbereiding. En toen kwam ik in het funderingsbed. En, en, en, da en daar speelden zich de hele grote dingen af. Hè. Die enorme barre schepen en, en die matte leggers. Het moet die... een geweldig gezicht zijn geweest. Ja, uh, uh, fantastisch. Uh, als die als kering uh, in, in, in wording ja. uh, is. Ik kan me voorstellen dat als je dat ziet, dat dat imponerend ja, moet zijn geweest. Je wilde dat het nooit af, uh, ja, het het nooit was, af zou komen. Nee, We hebben het wel gesavoteerd, maar het niet gelukt. Nee, nee, nee. nee. Nou, zoals het was, natuurlijk niet, maar het was echt. Uh, je moest niet aan denken dat dat tot het einde kwam. Echt, maar dan, dan sta je daar dus als jonge civiel ingenieur. Dan ben je net 30 geweest. En dan sta je dat soort belangrijke uh, uh, uh, uh, beslissingen te nemen met elkaar. Je, je, je staat daar een enorm prestigieus project uh, te bouwen. En moet je dan af en toe niet een beetje in je arm knijpen? Van maak ik dit echt? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja echt ongelooflijk. Uh, en uh, dat was ook, ook in, uh, in al die fase ook heel bijzonder. We hadden dus die, die matten, zo'n grote mat, dat kostte ongelooflijk veel Maar er werd gewoon een proef gedaan met zo'n mat. Die mat werd naar beneden gegaan. Uh, ja, ja 200 uh, meter lang. Gestuurd, ja, en de grote schepen. En die, die kosten weet ik wel hoeveel per dag. En er werd gewoon een proef gedaan en nog een proef. Dus. Het was zo degelijk opgezet. Hè. Ze namen eigenlijk heel weinig risico. En desondanks, desondanks hè, het allerergste wat kon gebeuren, die mat zat op een rol, hè, ja. dat die mat naar beneden zou vallen van die rol. Dat Gooit is allererde. het allerergste. En ze is inderdaad nou, gebeurd. Ja, de, dertien, de dertiende. De dertiende. <laughs> On, <laughs> Ongelooflijk. Ja. En ik weet nog precies waar ik zat. Uh, thuis toen, hè, en uh, op, zondag, op zaterdagmiddag was het er een e dag, werd gebeld. Hij ligt. Ik zei, nou, dat is goed, nee. Op een hoop. Oh. <laughs> en dat was ongelooflijk. Het heeft heel veel geld gekost. Was dat het maar, moment dat je bijna naar huis werd gestuurd? Nou, ik was daar niet alleen verantwoordelijk voor. Maar er waren een heleboel fouten daar aan vooraf gegaan natuurlijk. En we waren eigenlijk allemaal verantwoordelijk voor. Dus uh, er zijn meer fouten gebeurd. En uh, dat, dat is ook... Ja, dat zit aan zo'n project vast. Dat maar het is... klinkt ook een beetje als een soort qua jongensproject. Allemaal bouwers, eh, of je nou van, ja. van, van een baggerfirma was... Ja. of van een wegenbouwfirma, of van een bouwfirma... of van Rijkswaterstaat, ja. of van het ontwerpbureau. Dat maakt in wezen niet uit. Iedereen verzamelde zich daar in Zeeland. En, en, en was een soort kunststukje aan het maken. Maar zo te horen, ik zie je ook stralen als je erover ja. hebt. Met enorm veel plezier. Ja, nou, toen ik daar kwam, de eerste dag... Hè, toen ik, euh, Petter Hüder, dat was zo'n zo manager. En die was een stuk ouder dan ik, en zei... Oh, jij komt hier werken. Uh, vindt het nu al leuk? Ja, ik vond, ik vond het al leuk. Ik was twee uur bezig. Ik zei, nou moet je luisteren. Je moet heel goed je best doen hier. Want zo leuk als hier wordt het nooit meer van je leven, zegt hij. Heeft hij gelijk gehad? En hij heeft gelijk gehad. Het mooiste werk dat je ooit gemaakt ja, hebt. Ja. ja, en dus sindsdien is de, ja, ook wel andere dingen. Maar zo leuk als dat was het, is het echt nooit meer nee. Want wat en... maakte nou die Oosterschelde-kering zo bijzonder? Wat maakte die kering nou zo uniek? Nou... Wat ik het mooiste uh, uh, daar zijn twee dingen. Eigenlijk het, het industriële maatwerk. Het was industrieel gemaakt maatwerk. Dus alle processen op de, sche, op de werkschepen, maar ook die mattenfabriek, uh, verdichting, eigenlijk was het industrieel opgezet, gecontroleerd. Het moest goed zijn, uh, beproefd. Echt industrieel. En, maar het was ook maatwerk. Dus al die, al die pijlers hadden allemaal verschillende hoogten. He, de, al die drempel, de drempels, die, die volgden eigenlijk van de, de, die die de geulen. Van, van de geulen, ja. Die volgden de geulen. Dus het was, eigenlijk is, is dat... Dat is nou eigenlijk de bedoeling van de bouw. Dus ik kwam, dat was mijn eerste baan. Ik denk, is die bouw zo? Wat is het zo En van dat tot... allemaal zonder computers natuurlijk nog. Nou ja, het begon net. In Dallas hadden we dus een heel grote uh, mainframe computer. Waar alles op gebeurde Met ponskaarten. Daar hebben wij in onze studie mee gedaan. Yeah. En, uh, maar daar hadden we al uh, van die kleine monitors. En we konden dus al een heleboel uh, dingen doen. Maar, maar niet zoals nu. Ik bedoel, die computers waren lang niet zo uh, snel als nu. En nee, en, uh, want meet, meetcomputers, die ja, waren er nog ja. niet. En, en wat ook bijvoorbeeld, we hadden ook geen GPS. Ja, dus, dus die meetsystemen bij ons, die, waren echt, die moesten nog uitgevonden worden... om zo nauwkeurig te kunnen baggeren. Dus die meetafdeling was de grootste misschien wel. Ja, heel groot, ja. ja. ja. En dan en, er ja. moesten er ook duikers naar beneden om te kijken of die matten wel goed lagen. Ja, ook, ja. ja, ja. Dat zou ja. nou we waarschijnlijk ook niet meer hoeven. En waren inspectievaartuigen erop. En, en die trokken ook wel eens wat kapot zo. en zo. Dat was allemaal weer toestanden. Nou, en die mat die er naar beneden viel, 7000 ton steen verpakt in staal. Die, nou, daar hebben we dus een paar maanden over gedaan om het op te ruimen. Ja, en dat met duikers, met een duikenklok. Ja. Moest ook nog even gemaakt worden. Dat is echt onvoorstelbaar, dat soort, dat soort dingen. Uiteindelijk lag daar dan die dam. <kliek> en lag daar die Oosterschelde- kering. Heel bijzonder, want uh, natuurlijk de veiligheid was gewaarborgd. Maar doordat er schuiven in zaten, bleef er zout water instromen bleef ja. de, uh, de mosselindustrie op peil in de Oosterschelde, ja. bleef uh, uh, uh, uh, het hele uh, zoutwaterleven uh, uh, min of meer op peil in de dat had de milieubeweging toch wel echt wel geïnitieerd, samen met die mosselindustrie. Um was dat ook de uitdaging om voor het eerst zoiets te maken? Want de Deltawerken waren natuurlijk begonnen met het idee... wat er ook gebeurt, Zeeland moet, moet veilig worden. En die Oosterscheldendam ja. zou ook gewoon een pijlerdam worden... zonder ja. wat voor schuiven dan ook. Ja, ze waren al begonnen. Ik bedoel, uh... Ja, er stond al een heel stuk. Ja. Ja. Die, die, die, die, die, die pilonen om, de, om die stenen. Om de, in de, in de, maar ja, dat is, dat is inderdaad het eerste werk... waarin de milieubeweging dus echt uh, hun wensen hun, hun, hun, hun gewoon kregen En dat is ook heel bijzonder. Mm -hmm. Want... Uh, toen was eigenlijk veiligheid en kustlijnverkorting stond centraal. Ja. En, en, en nu moest de half-open dam, ja, dat was dus een behoorlijke concessie, Maakt het ook wel heel erg moeilijk. En het moest ook binnen de gestelde tijd af zijn. Ja. Hè? Want op een gegeven ja, moment werd een beslissing genomen het, om er wat uh, anders uh, ja, van ja. te maken. Ja. Maar het mocht niet langer duren, althans niet veel langer duren. Nee, En we hebben dus... maar één jaar vertraging gehad. Maar verklaart dat ook het feit dat iedereen zo intens samenwerkt... en dat iedereen zo de schouders eronder zette, de druk die erop zat... Ja. Nou, zeker. Uh, um, het, het was een enorm team. De nadruk lag ook op samenwerken. En de nadruk lag ook om, uh, op de, ja, op de operationele jongens. Hè? Mm -hmm. Dus had dus eigen verantwoordelijkheid. En het werd gewoon gefaciliteerd. Dus, dus, dus het werd ontzettend goed gewerkt. Intrinsiek ook motivatie. Hè? Ja. En uh, bijvoorbeeld, vlak voor voordat ik kwam... was er een, het, het concept wat er eigenlijk heel goed in lag. Dus de diepgefudeerde uh, pijlers... He, met, met schuiven erin. Die waren echt gewoon vast neergezet in de, in de diepgevierde grond. Die, die, was de, die was op grond van modelproeven uh, eruit gegooid. In één keer een concept waar mensen twee jaar aan hadden gewerkt. Hey. Weg. Nou, een heleboel jongens trokken er niet. Die gingen dan ook weg. Helemaal ge... Maar de andere jongens zeiden, hé, hey, iets nieuws. Ontzettend leuk. Dan gaan we weer achteraan. Hè. Dus ik, was, he, ik kwam net binnen toen dat nieuwe concept. En dit is het prefab concept. Mm -hmm. Eigenlijk is het gewoon een prefab kering losse pijlers, allemaal industrieel gemaakt. Allemaal dorpelbalken, bovenbalken, schuiven. Dus alles is los. Maar als je zegt prefab, dat betekent dus dat je hem zo op kan tillen, ja, bij wijze van spreken. Nou en, ja, nu, uh, niet meer. Nee, nu niet meer. Dus, nee, maar toen wel. Nee, dus het maken was prefab. oké, oh, oké. Okay, okay. het, het is dus montabel gemaakt, maar het is niet demontabel. Het weghalen van die kering is een... Bijna onmogelijke toer. Ja, toch wordt daarover gesproken. Uh, heel voorzichtig vooralsnog. En misschien is dat ook een beetje oninbiedig, juist op een dag als vandaag. Wij gaan daar straks ook over praten. Ja. Voorlopig ligt, ligt die kering er. Toch nog steeds de trots van de Nederlandse waterbank. Ja. Wat me dan een beetje tegenvalt, is dat die schuiven misschien twintig keer naar beneden zijn geweest in de afgelopen jaren. Ja, ja. Maar dat is niet erg. Jullie hebben de mooiste tijd van je leven gehad. En inderdaad, Zeeland bleef droog. Ja, ja, nee, ja. maar hij, is ook wel, hij, hij, hij moest er ook zijn. Hij moest er ook zijn, dat de, de ding. Dus ik, ik denk ook wel dat iedereen daar uh, over eens was. Ja, ja. ja, het was het mooiste werk waar jij ooit aan gewerkt hebt, uh, ja. zeg je. Ik denk dat dat voor veel waterbouwkundigen geldt in Nederland. Uh, uh, mooi visitekaartje. Later werden er in, in Venetië, in Londen, in Sint-Petersburg ook... stormvoetkeringen gebouwd naar Nederlands voorbeeld. Ja. We hadden in Nederland nog de, de Maaslandkering. Daar heb je ook nog aan gewerkt, ja, ja, de ja, Nieuwe de, Waterweg. in ja, Venetië ben ik ook nog geweest In Londen ook nog wel heb je geweest. ook maar gewerkt. Ja, ja, nou ja, gewerkt. We zijn daar een paar keer geweest om, uh, in, in Londen... In Tainsbury heb ik ook nog die cassons uh, uh, ja die stroomverkeringen. Daar dan weet ik zelfs wel wat, wat van Maar ja, nu is het een beetje klaar. Ik bedoel, nou, uh, uh, in uh, Nederland hoeft er niks meer gebouwd te worden. Althans op dit moment niet, wat dat betreft. Nee. Uh, heb je nou, nou New Orleans spelen vandaag? Ja, een New Orleans heb ik ook geweest. Ja, en Hasco uh, is nu weer bezig. Uh, uh, ja, ben ik ook bij aardig. Met een uh, stroomverkering in de Mississippi. Dat is ook wel, uh, om... Maar worden wij daar specifiek voor gevraagd als Nederlanders... vanwege onze expertise? Nou, uh, Nederlands profileren zegt daar wel mee. En, en, en Nederlanders hebben nog steeds in de wereld die naam... dat ze dit soort dingen wel kunnen. En zijn, zijn we goed genoeg geweest in het exporteren van die kennis? Nee. nee, nee. nee? Nou, ja... Als... Oh ja, Londen, Sint-Petersburg, Venetië, New Orleans... Nou, nou als, uh, bijvoorbeeld Sint-Petersburg, hè. Die, uh, die Maarslandkering, die, die lijkt heel erg op de ding van Petersburg... maar die Maarslandkering is gekopieerd van de dingen uit Pe Petersburg. Hè, dus... Oh, wij hebben het van de Russen Ja, ja, absoluut. Ja, dat, weet, dat weet bijna niemand, maar dat is wel zo. Ai, het was niet omgekeerd. <laughs> nee. nee, maar wat, wat is er misgegaan? Waarom nou, hebben wij dat niet veel mee beter geëxporteerd, die kennis? Nou, kijk, het, het waren doeners. Het waren doeners en ontwerpers. En, uh, uh, en, er werd, en er werd wel heel veel onderzoek gedaan, maar toegepast onderzoek. Hè? Bij, bij het WL, met het laboratorium... bij, bij, bij het grond, grondmechanica-laboratorium, bij Marin, eh, Wageningen. Toegepast onderzoek. En werd heel weinig gepubliceerd. En, uh, uh, Kijk, En als je dus echt gewoon wetenschappelijk daar op de wereld uh, je wil profileren... dan moet je daar heel veel over uh, publiceren. Maar daar was helemaal de tijd niet ja, voor. Er nee, moest dat gebouwd worden. Dat vond het he? niet belangrijk, Geen tijd nee. voor. Echt, uh, maar is dat achteraf zonde? Uh, dat denk ik wel. De denk ik wel. Uh, kijk, uh, vooral onze gave om dat soort projecten uh, tot een goed einde te brengen. De ik, was ook een hele grote technologische sprong. Dat was toen ook een soort 8e wereldwonder. Enorm! Hè? Ongelooflijk. En, en dat je dat tot een einde brengt is heel bijzonder. Ook nog wel geluk gehad. Maar die Oosterschelde was ook een enorme technologische sprong voor, voorwaarts. Hè? Het was met niets te vergelijken tot, tot, tot dan. En, en eigenlijk alles werd aangepakt. Het was dus eigenlijk een enorm waagstuk. En ook ze heel goed als laatste stuk van die vaste uh, die keringen. He, de Maaslandkering moest ook nog komen. Maar goed, dat was nog een lastige vanwege die navigatie. Ja, Voor de moesten erin natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Dat was heel, heel lastig. Maar goed, dat, dat was nog, maar die was een stuk kleiner. En, uh, maar die Oosterschelde, dat was toch wat apotheose van het hele Deltawerk zo'n beetje. Maar goed, dat, dat is een, echt een uniek waagstuk gebleken. Ja, en ja. Uh, dat bleek ook heel goed te functioneren, he? want uh, Zeeland is nog steeds droog. En ja, bovendien, ja, hij is perfect. Hij heeft perfecte en, conditie. Wat dat betreft, maar is het daarna ooit hm. nog zo'n enorme stap voorwaarts gemaakt in Nederland? Of was er geen aanleiding meer om daarnaar daar te streven als het gaat om waterbouwkunde? Nee, een grote stap voorwaarts, uh, dat zie ik niet zo. Nee, nee, nee, eigenlijk niet. Maar komt het alleen omdat we wel zo'n beetje klaar zijn op dit moment? Ja, het lijkt er wel op. <lacht> nou, ik heb het grote uit. Wat wel heel bijzonder is, is die, die, die, die, die, die vliegvelden die offshore zijn gemaakt. Maar ja, dat is niet zozeer het baggerwerk... als wel de, de hele terminals en, en, en de logistieke systemen. Dus ik, ik denk ook op de waterbouw uh, is, is niet zoveel... Uh, is ja, de stijgende zeespiegel nou, de beste vriend van de waterbouwkundige ja, op dit moment? Ja, dat gaat ook niet zo hard, die stijgende zeespiegel. Dat is nog steeds, nog steeds die 20 centimeter per eeuw. Dus, uh. Maar is het eigenlijk een saai beroep nu geworden... vergeleken nee, met nee, de tijd waarin nee. jij het beroep nee. uitoefende? Nou, dat denk ik niet. Nee, dat denk ik niet, hoor. Kijk, die hele de tunnels, bijvoorbeeld het Noord-Zuidlijn, is toch ook wel een interessant projectje, toch? Ja, dat is een interessant projectje, maar dat <laughs> ja. gaat nou niet zo voor vlotjes. Uh, nou, de woorden gaan wel goed, hè? Maar die hebben ja, daar... ze lopen al, al jaren achter. We ja. zouden al met ja. de metro over Noord naar Zuid ja. hebben moeten kunnen rijden. Ja, Hij en... loopt uh, miljarden over de begroting. En ja. Hoe ja. komt dat dan volgens jou? Want die Oosterschelde <coughs> kwam een jaar later klaar dan gepland. Nou, dat is mooi. <coughs> Althans, die kering kwam een jaar later klaar dan gepland. Dat was mooi. Was wel een beetje overschreden, maar niet zo, zo extreem als bijvoorbeeld die Noord-Zuidlijn of die tramtunnel in Den Haag. Lukt ja, een mooi voorbeeld. Ja, ja, ja. Maar wat gaat daar dan mis? Nou, want die, die, die, ja, ja. die, die civiele techniek heeft bewezen: als ze maar willen, iets heel moois uh, neer te kunnen zetten binnen, binnen ja. afgesproken kaders. Nou, maar nu lukt het er kennelijk niet meer. Nee, ik vind die Tramtunnel wel een heel mooi voorbeeld. He, want daar werd een hele nieuwe technologie ingebracht, nieuwe techniek ook heel grootbogen. Ja, het ging een en, beetje lekker. Ja, nee, maar goed, dat was dan... De Haag met de deed dat. En dan de aannemer moest dat gaan maken. En de aannemer zegt van, nou, dat lijkt me niet zo verstandig. Want, goh, dat, uh, nee, dat, uh, dat wil ik eigenlijk niet. Niet, niet, niet doen. He, en dan schrijven ik een brief. Van, nou, ik, ik, ik, nou, de Haag zei van, ja, je moet het toch doen. ze dus, zei nou, oké, okay, een brief geschreven van, nou, ik wil het wel doen... maar ik wil er geen verantwoordelijkheid voor. Dat was heel slim eigenlijk. He, want uh, uiteindelijk is het zo dat de kracht van de Oosterschel is dat de, de, de Rijkswaterstaat en de aannemers maakten samen een ontwerp. En dat werd helemaal goed uitgekoud en goed gedaan. Stonden ze erbij erachter en dan werd dat gemaakt. Nou, daar werd een ontwerp door een ingenieursbureau gedaan of zo. Maar die is daar niet verantwoordelijk voor, voor het eindresultaat. Want die aannemer moet het maken. En die heeft er ervaring mee, die aannemer. Ja, en die, die zegt dat niet zo handig we niet doen? moet je niet doen. En toch doen, toch doen. hè. Haag, die wilde dat. Dus die aannemer heeft die opdracht toch aangenomen. Ja, nou, en dan ging het mis... Nou ja, en dan is de gemeente Den Haag is dan wel de pineut natuurlijk. Hè, maar bij, bij die Oosterscheldekering was het ook, denk ik, voor het eerst dat al die partijen zo nauw samenwerken. Ik ja. herinner me een uitspraak van een van jouw collega's, ben even zijn naam kwijt. Die ja, voor die tijd, als, als Rijkswaterstaat ons had gevraagd om een dijk aan te leggen van kokosnoten, hadden wij een dijk van kokosnoten aangelegd. Ja. En pas vanaf die Oosterscheldekering zijn we na gaan denken en zijn we eh, met elkaar eh, ja. ideeën gaan ontwikkelen. Ja, zeker. Ja, dat is wel dat is de grote winst van dat project. Maar, maar waarom is die maar, winst dan? Toen gelijk weer over. Ja, maar hoe kan dat dan? Want nou, toen is ja. toch bewezen dat dat samenwerken... zulke goede, uh, ja. zulke goede resultaten kan opleveren. Ja. En dan gaat zo'n tramtunnel lekken... en dan wordt zo'n Noord-Zuidlijn een zonder ja. eind. Nou, kijk, die, die, die tramtunnel en die Noord-Zuidlijn... dat is eigenlijk uh, uh, het foute principe... dat ontwerp en uitvoering worden gescheiden. He, en, uh, en eigenlijk is, de, is de, zowel de Noord-Zuidlijn als de tramtunnel... De, de, de opdrachtgevers hebben met de ingenieursbureau's... hebben het ontwerp gemaakt los van uitvoeringstechnologie. En vervolgens is, hebben ze een bestek gemaakt, zeg maar. Ja. En dan moeten de aannemers moeten dat uitgevoeren. Ja, dan, dan is leiden en last. Dat gaat niet goed. Nee. He, want ontwerp en uitvoering moet je niet van elkaar scheiden. Dat zie je in de normale wereld ook niet bij een, bij een vliegtuigbouwer. Is het echt niet een ontwerpafdeling? En, zo, jo, en dan moet je een contract maken en dan ga je het in de, in de fabriek ga je een vliegtuig maken. Nee, dan wordt het echt een proefperiode. Dan ga je kijken van nou, is het te maken? prototype Nee, dat is niet te maken. Nou, dan gaan we nog een keer terug naar het ontwerp. Uh, er wordt weer uitvoeringsmethode aangepast. Proces in de fabriek wordt aangepast. En na een jaar nemen ze zo'n ding in productie. Ja. Uh, en eigenlijk is dat een principe. Maar de, de bouw heeft dus niet geleerd... Van, van hoe goed het werkte bij die uh, bouw van die oost gelderkering Leert de bouw nu wel van, van de drama's tramtunnel en Noord-Zuidlijn? Nou, dat, dat denken ze. Ja, eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk heb je nu die geïntegreerde contracten. Hè? De het komt uit Maar enge... ja, Wat zijn dat geïntegreerde contracten? Dat, dat de aannemer die moet dus ontwerpen en uitvoeren. Ja, dat, dat lijkt me al een stap in de goede dat richting. Dat lijkt me een hele goede stap in de richting. Uh, dat komt uit Engeland. Uh, Alleen straks model. Maar het punt is dat de opdrachtgevers, zeker de publieke opdrachtgevers... die willen nog steeds specificeren wat ze willen hebben. Hè, dat, dat, zit in de, dat hebben ze vroeger gedaan. En, en ze laten zich niet verrassen door een aannemer. Hè. Dus het zit nog in diegene dat ze precies specificeren wat ze willen hebben. Dus eigenlijk wordt het ontwerp toch wel door de opdrachtgever gemaakt. Alleen worden die tekeningen dan weggemaakt. Ja, zeg maar. ja, ja. En, dan, en dan moet de aannemer die moet eigenlijk dat ontwerp nog een keer maken. Maar dat moet hij eigenlijk precontractueel doen. Want hij moet een vaste prijs ervoor geven. Dus dan maakt hij precontractueel een ontwerpje. Ja. En dan kan hij er een vaste prijs voor geven. Dan heeft hij het contract als hij de laagste is. En dan moet hij eigenlijk nog een keer het ontwerp, maar dan in het echt maken. Maar eigenlijk moet die gemeente, of moet uh, uh, dat bedrijf... of moet uh, die projectontwikkelaar vanaf het begin dus al samenwerken... met ja. die potentiële ja. aannemers die dat werk ja. kunnen ja. gaan uitvoeren. Ja. Maar ik vind het, uh, het in principe is hè, dat... en dat is dat nou mijn grootste bezwaar tegen de bouw. Er zijn ongeveer 10 miljard bouwwerken in de wereld. Misschien nog wel meer, weet ik niet. brugjes, stations, uh, wegjes. Ja, ik tip op meer. Nou ja, ik tip op meer. Het, 20 miljard. Hè? Ja. Maar, maar dat zijn 10 miljard projecten. Met 10 miljard ontwerpers. Met 10 miljard constructeurs. Met, met, met 50 miljard aanbiedingen. Het is, het is met 100 miljard tekeningen. Het elke keer het wiel opnieuw uitvinden. Het is te gek voor woorden eigenlijk. Maar hoe zou je dat dan willen doen? Als je niet steeds hetzelfde stationnetje of hetzelfde warenhuis wil bouwen? Nou, dus, dus, nou, daar ben ik nu mee bezig. Hè. Dat is mijn onderzoek. Ik zeg, jongens, we moeten ophouden met, dat, met, met elke keer het wiel opnieuw uitvinden. Hè. We moeten dus evolutionair gaan bouwen. Je noemt hè? jezelf dynamicus ook, hè? Ja, dynamica. Heeft dat nou, nou ja. daar ook mee te maken? Ook, ook. Kijk, de wereld verandert steeds sneller. Hè? We, we gaan volledig over de kop de komende tien jaar. Hè? We weten dus absoluut niet waar dit eindigt. Hè? Maar eigenlijk is het één grote verandering waar ja. we in zitten. Ja. Hè? En het zijn, het zijn vijf crises, misschien wel zes, hè? waar we in zitten. Nou, de, de, de impact is nog lang niet bekend. Iedereen doet maar alsof dat allemaal onder controle is. Maar er gaan... Dus hele grote dingen gebeuren. Ja, nu weer die bank in België, ja, ja, hè, die ja. Dexia groep. Absoluut, absoluut. maar alle, vijf kiezers. Grondstoffen, fosfaten, de hele, de hele bubsklimaat. De wereld verandert daar snel. Wat doen wij? Wij, wij? wij maken monolithische bouwwerken die niet aangepast kunnen worden. En dan contracteren we voor 35 jaar en die hebben een levensduur van 100 jaar. En die dingen kunnen dus niet aangepast worden, Ja, wel, maar tegen heel veel sloopwerk. Allemaal, allemaal containers die gevuld worden met rommel. En dan komt er weer nieuwe spul in. Dus eigenlijk zeg ik... Het is te gek voor woorden dat we die gefixeerde bouwwerken maken. Als eenmalige, unieke kunstwerken. Ja. Die dus door allerlei onderaannemers aan elkaar worden. Gesmeed, gemetseld, gestort, gelast, gepeurd en geschuimd. En één en, groot ding, hè? Terwijl de wereld razendsnel verandert. He, dus, dus de, de verblijftijd van, van gezinnen bijvoorbeeld in een woning gemiddeld is zes jaar. Ja, ja. Maar moet je dan allemaal uh, uh, uh, wankelen en uh, mankelijke bouwwerkjes nee, gaan nee, bouwen. Nee, nee, nee, nee. Want na zes jaar zijn ze toch weer weg, die familie. Nou, je moet demontabel bouwen. Wat is demontabel bouwen? Nou, de wereld als één groot Legoland? Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, maar dan er zijn al kliksteetjes. Maar je moet dus eigenlijk. Die zijn er al. <laughs> ja, die zijn er al. Nee, die zijn er al. En, en eigenlijk, eigenlijk kan je met. met He, dus eigenlijk, het industriële maatwerk, daar gaat het om. Dus Wat al... ook is toegepast weer bij die Oosterscheldekering. Ja, natuurlijk. Maar, maar Oosterscheldekering is wel heb uh, gemaakt, maar die is niet demontabel. Nee, die is wel voor de eeuwigheid en, ja, gemaakt. Dan precies, voor 200 precies, jaar, dat was precies. het uh, streven. Het heeft mij altijd bezig gehouden. He? En uiteindelijk ben ik dus daarmee terechtgekomen. En pak ik de weer als voorbeeld. He? Dat industriële maatwerk. Maar dan moet het eigenlijk nog mooier, industriële maatwerk, dat zich een bouwwerk past zich eigenlijk heel makkelijk aan, aan noem, noem, eens, noem eens een concreet voorbeeld van, van een gebouw waarvan je zegt... nou, misschien dat is dat er het er al. Een ja. gebouw waarvan je zegt, nou, eh, nu is het heel, heel functioneel als hotel, ik noem ja. maar wat. Ja. Maar over vijf jaar wil hier niemand meer slapen en is het leuk als sportschool. Ja. Eh, hoe, hoe, hoe, hoe kun je dat dan 1, 2, 3 aanpassen? Nou, Staan heb... er in Nederland af van dat soort gebouwen? Ja, ja, we hebben net een living building gebouwd. Niet Niet heel die heel er, een living building? living building. Wat noemen we dat heel living building. living building als een levend organisme. ja. He, dus dus de, de structuur verandert niet, maar de cellen wel. Maar le, leg eens uit, waar staat dit leven In, in een school in Venendaal. Een school in Veenendaal, ja, dus die dus, is nu school, dat gebouw. Dus, het is gewoon klaar, is klaar. Ja? En, de, de, en, die, en het schoolhoofd, nou ja, ik wil een school kopen... maar ik ben een school, schoolhoofd, het is dus een vmbo uh, uh, School, en de ROC. Yeah. En ze ja, ik weet eigenlijk helemaal niks van de komende tien jaar van, mijn, van het aantal kinderen wat ik heb. Hè. Dat, dat is onbekend. Dat, dat fluctueert tussen de duizend en de tweeënhalfduizend. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Dus die grootte van de school, dat, dat weet ik niet. Uh, de compartimentering, afhankelijk is de, dat is afhankelijk van het leersysteem. Van, je, van je, de wijze van lesgeven. Dus dat weet ik ook niet. En ik weet ook niet de computerdichtheid van die school. Hè? Dus nu hebben we ongeveer één computer op twee leerlingen. Maar ja. het kan zo, zo meteen wel eens een keer te, één op één lopen. Ja. Maar dan heb ik een enorm koelingprobleem cooling, en een klimaatprobleem binnen dat bouwwerk. Dus ik wil, en ik weet niet wat het is, maar ik wil dus gewoon een flexibel bouwwerk. Dus, dus, dus in de, in de herfstvakantie... als ik dan gewoon een, een, groot, een grote ruimte in drie wil spissen... dan moet dat in twee dagen gebeuren. Dus maar, geen muren voor de eeuwigheid, maar ja. uh, demontabele wandjes? Ja, nee... Ze moeten dus wel geluiddicht zijn. En ze moeten wel van goede kwaliteit zijn. Dat zijn ROC-leerlingen. Die geven overal trap tegen. Die gooien overal een tassen tegen. Dus dat zijn niet van die rotwandjes. Die waar je, van karton of zo. Maar hoe nee. zijn die watjes dan demontabel binnen, nou, binnen wat je zegt twee nou, dat, maanden? Dat is een heel, heel fantastisch systeem. Dat je ze dus inderdaad allemaal bouwt. En, en niet peurt en niet schuimt. Hè. Dus in mijn systeem is pur bijvoorbeeld verboden. Wat is peuren precies? Nou, dat, is dat is schuimen. Dat, dat, dat je dus een kozijn ergens inzet. Ja en dat je dan de gaten uh, dicht met, met schuim, met zo'n spuitbus... En hoe doe je dat dan, dichtmaken? Nou, dat moet je gewoon pas maken. En dan heb je dus kunstvoegen of wat dan ook. Maar dat is allemaal uitneembaar. Vergeet dus niet dat de bouw de meest vervuilende industrie van de wereld is. Ja, dus als het steeds gesloopt moet worden... en dat, dat, dat ja. materiaal dat moet steeds ja. vernietigd worden. Meer, meer dan 40% van het totale afval in de wereld komt van de bouw. Dus dat flexibele bouwen, dat bouwen van living buildings... is ook goed voor het milieu uiteindelijk. Ja, het kan pas de redding zijn. Ja. Met de maar, bouw kan je bijna alles oplossen. Kijk, Krijg je veel uh, uh, uh, <coughs> aanhang als het om dit concept gaat? Jawel. Want nou, we zijn gewend in, in, in de westerse <coughs> wereld... om inderdaad voor, nou, misschien niet voor de eeuwigheid... maar wel voor lang te bouwen. Uh, aanhang, ja. Ik heb wel aanhang. Hè. Dus als ik dat verhaal vertel, dan is dat wel duidelijk. Dat begrijpen we. Dit is ook veelbelovend en het is allemaal leuk. Maar gaan ze dus in projecten werken... en daar moet het gebeuren, hè? Ja. Dan komen dus de opdrachtgevers en de hoofdaannemers... en de adviseurs en de onderaannemers en de toeleveranciers... die komen samen in zo'n project. En dan gaan ze gewoon op de oude manier... Dus je, daar kan je, niet, je kan geen revolutie brengen Maar hoe komt dat dan? Dat nou, mensen daar niet voor in zijn, kennelijk? Nou, kijk, een hoofdkantoor kan zeggen van... nou, ik wil het anders... Maar als die mensen dus vanuit het hoofdkantoor op een project komen... dan hebben ze ook met andere hoofdkantoren te maken. Ja. En die, waar die mensen, andere mensen vandaan komen. Dus uiteindelijk is het zo dat er heel weinig verandert in de bouw. Heel weinig verandert. Maar ja, die, die schooldirecteur in Veenendaal... die had duidelijk zijn mensen uh, naar ja. voren gebracht. Nou, we hebben dus een revolutionair concept. Een hele, hele uh, speciale aannemer. En die, die werkte dus heel anders. Want hij heeft eerst het gebouw helemaal gedigitaliseerd. Hè? Dus echt ja. met, in de computer gezet. Hij heeft in de fabriek alle, alle, alle, alle componenten en elementen en modules gemaakt. En uiteindelijk, ja, zegt die School, of, wanneer heb ik nou een voorlopig ontwerp? Hè? Dat zijn de vaktermen. En wanneer heb ik nou een definitief ontwerp? Nee, dat hebben we niet. En de tekeningen? Nee, dat hebben we in de computer al alle staan. Allemaal yeah. 3D, met ik wel allemaal toleranties en met maatafwijkingen. En in één keer had hij dat klaar, heeft hij er heeft hij een paar maanden, vijf maanden over gedaan. Yeah. En in, in, in een hele korte periode heeft hij de school gebouwd. En nu zijn we met een living ziekenhuis bezig. In? In Den Helder. En dat is dezelfde aannemer, want die heeft een enorme voorsprong. En die heeft nu de hele zaak, het ziekenhuis, in zes weken gedigitaliseerd. Eerst ja. in zes maanden en dan in zes weken. Maar je, je legde het net heel mooi uit. Ik praat overigens met uh, Hennis de Ridder. Mocht u net zijn gaan luisteren, Hennis de Ridder is hoogleraar methodisch en in integraal ontwerpen. Zo weet je jouw leerstoel aan de, aan de Universiteit in de Delft, de Technische Universiteit. Hij werkte als uh, jong civiel ingenieur aan de Oosterscheldekering. Uh, het is vandaag precies 25 jaar geleden dat hij in werking werd gesteld door Koningin Beatrix. En als u dit gesprek trouwens op een later tijdstip zou willen beluisteren, dat kan ook. Vanaf morgen is het te beluisteren op onze site kasaluna.ntv.nl en dus je ligt er net heel duidelijk uit die oosterscheldekering die die is eigenlijk uh, heel flexibel uh, uh, ontworpen al die delen zijn heel flexibel gemaakt. Nu staat hij daar voor de eeuwigheid. Toen hij geconstrueerd is, is hij daar uh, ja. neergezet... om daar voorlopig te blijven staan. Uh, dat is niet meer Zoals je hem nu zou bouwen dan, denk ik. Als, als jij uh, nee. gelooft in dat principe van ja. die living buildings... Ja. hoe zou je dan nu die Oosterscheldekering bouwen? Ja, nou, Ik zou hem wel voor, voor zo lang na nou, 200 jaar, dat is wel erg lang... maar ik zou over 100 jaar levensduur bouwen. Maar als je dus iets bouwt met een lange levensduur... dan moet hij eigenlijk wel demontabel zijn... Uh, om, om, omdat je dus niet kan verwachten dat in die hele snel veranderende wereld. dat die condities voor het bouwwerk hetzelfde zullen blijven. Dat en, zie uh, je nu ook bij die Oosterscheldenkering. You, that that de you, that de, that de uh, uh, zeespiegel yeah. stijgt. Yeah. Er blijkt nu een probleem te ontstaan ook met, met zand in de Oosterscheldenkering. Ja, ja, dat is behoorlijk. Dat is er komt te weinig zand ja, ja, ja, uh, ja, ja, naar binnen gespoeld vanuit ja, ja. zee. Ja, ja. en, en, dat, en dat, dat, dat is een probleem, hè? Dus eigenlijk, uh, en waarom is dat een probleem? Nou, dat is een behoorlijk probleem. Want uh, kijk, die geulen van die Oosterschelden zijn heel diep. en die waren in evenwicht met de oude getij. Dat getij is gereduceerd, maar die diepe geulen liggen er nog. Ja. He, dus eigenlijk uh, stroomt dat nog wel. En nu, nu uh, eigenlijk zouden die geulen veel ondieper moeten zijn om naar evenwicht... want zo'n bekken wil naar evenwicht toe. En ja, dat zand wordt wel door die stroming opgewerveld... maar dat, dat valt eigenlijk gelijk in die diepe geulen. Dus je ziet nu eigenlijk die hele slikken en die schorren en die, en die platen... die verdwijnen dus in die geulen. Dat is slecht voor het vogelleven, want dat die kunnen niet bij hun kokkeltjes ja, nee, en hun, mossels, uh, uh, mossels? Nee, mossels. Ja. Maar dus, het is ook slecht voor, voor uh, uh, uh, de manier waarop de golven uh, de kust van Schouwen en het uh, nou ja, beverland Die oevervallen die je daar vroeger had, die, die, die, dat wordt weer uh, een behoorlijk gevaar. Dus ik zou zeggen, als ik daar, als ik het hoofd was... Hè, ik zou er onmiddellijk uh, dat zand erin gooien in die geulen. Ja, ja, nu, ja. Nu. dat zou je nu doen? Ja, dat zou ik nu doen. Ja. En, en heb je dat advies ook al gegeven? Nee, nee, want ik ben, adv nou, ik ben wel adviseur bij Rijkswaterstaat... maar hier ga ik niet over. Ik ben ook niet, En je geeft ik, hierbij het advies? Nee, maar ik wil ook niet expert uithangen. He, maar, maar, maar ik zou zeggen, van, nou, die kering staat daar... en die blijft er ook staan. He, maar dat, want kijk, de commissie Veerman die zegt van... ja, op termijn gaat hij weg. Dat vind ik eigenlijk heel raar. Want als je dat zegt, dan moet je hem nu weghalen. Zo snel mogelijk. Maar zou die weg kunnen nu? Nou, uh, dat kost ongelooflijk veel geld. Ja, ja, even los nee, van het geld. Nou, alles kan, alles kan. Nee, dat begrijp ik niet. Maar wat gebeurt er als je hem nu weghaalt? Uh, nou, uh, ja, dus... Is er dan weer uh, gevaar voor Zeeland? Ja, natuurlijk. Want dan moet je dus al die dijken langs, die, uh, langs, langs de bekken op gaan hogen. Nou, en dat is dan een behoorlijk groot probleem, hoor. Dat, dat, is, dat is niet mis. Dus jij zegt aan de ene kant, natuurlijk, hij kan weg... maar dan heb je andere uh, problemen die je direct moet ja. oplossen. Ja, dus, ja, ja precies. Maar, maar ik vind dus, in, het, in de commissie Veerman rapport er staat dat op termijn, na, na, na 2050... als die, als die oost kering dan niet meer functioneert... Nou, dan zou ik zeggen van, nou, laat, laat ons ons best doen... om die stroomverkeer iets sterker te maken. Dat is niet zo moeilijk, hoor. Nee. En, uh, maar ja, goed als de zeespiegel echt heel versterkt... komt komt het gemiddelde waterbekken ook te hoog te liggen. En dan krijg je wel weer, weer, weer problemen. Maar ik zou zeggen van... joh, uh, dat ding ligt er. Gooi dat zal te snel mogelijk in. En dan kies je definitief voor die stormverkeer. En dan wordt het heel moeilijk om hem weg te halen. En het weghalen nu... Nou, dat kost wel een aantal miljardjes. Miljardjes. Ja, en ja. Het, het, het verbetert de situatie niet? Nou ja... dan heb je wel de, de getijendynamiek van vroeger... Maar ja, oké, okay, dat kost heel veel centjes. Ja, ja, ja. ja. Zou, zou je, stel dat je uh, nu de beslissing zou moeten nemen om uh, uh, dat gat af te sluiten, het Oosterscheldegat... Zou je dan opnieuw zo'n soort ontwerp maken? Of zou je dan een heel ander ontwerp uh, gaan, gaan, gaan ontwikkelen? Ja, nou, ja, ik denk dat ik een ander ontwerp zou ontwikkelen. Ja, ja wat zouden er dan nu, zonder in al te technische termen te vervallen, wat, wat zouden er dan nu uh, uh, uh, verrijzen daar? op nou, Ja, waar nu die Oosterscheldekering ligt. Als je het zou weten wat je nu weet, dan zou, zou ik dus een, uh, eigenlijk weer die uh, diep gefilieerde pijlers neerzetten. Uh, en uh, eigenlijk ook met diepe drempels. Met, uh, met schuiven erin. Hè. En, en ik zou er meer maken, want eigenlijk is deze prefab kering met al dat materieel wel, wel heel duur. Voor hetzelfde ja. kan je dan maak je een eiland. Hè, net zoals met Haringvliet maak je dus een werkeiland. Dan maak je die hele dam in de droge. En dan, ja, dan moet je, heb je wel wat baggerwerk nodig. Maar die eerste platen die liggen dan. Maar niet. Even, even, ik ga even snel. Want die oost is er ook voor het grootste deel gebouwd vanaf een werkeiland. Je had het over dat Nederlandse eiland. We ja. gaan feesten komende zaterdag. Klopt. Dus daar is er ook voor het grootste deel die, die kering gebouwd, als het ware. Nou, daar is die prefab gebouwd. Daar zijn okay. de pijlers gebouwd. Maar die pijlers zijn wel in de sluitgaten gezet. Oké. Okay, ja. dus, dus eigenlijk zijn die sluitgaten die zijn keurig gehandhaafd. Maar dat was ook een beetje een randvoorwaarde van de milieubeweging hoor. Dus daar kon je niet zoveel mee. Maar als je dat heel erg goed onderhandeld had... Hè? en ook dat zandprobleem eh, goed had meegenomen... dat wisten we toen wel, hoor, dat zandprobleem. Maar ja, dat het zo, eh, zo, zo, zo. Dan, had ik, dan denk je dan, dat je als je dan een hele diepe, diepe drempel maakt... dat je dan ook zand erheen er kan jassen. Hè? Eigenlijk is dat natuurlijk... Kijk, vroeger ging er zand en water... Ja. Heen en weer. Ja. En nu gaat Echt. er alleen water en nu slip gaat er alleen heen water en weer. Rijden. En geen zand. Nee, nee. En, en dat zand, ja, dat kom je dus... Uh, en en, dan, en dan, zou je de, dan heb je een soort flexibele kering. Want dan zeg je, nou, dan laat je dat zand erdoor. Ja. En dan kan je er misschien nog meer openingen maken. Uh, en dat zou je kunnen doen. Ja, toch ook een beetje als Living Building dus eigenlijk. Ja, dat zou ik kunnen doen. Maar ja. goed, het is, het is achter, alle achteraf praten. Maar nou is er ook een nieuwe trend hè, als het gaat om, om onze verhouding tot het water. Uh, in 1986 was er relatief die watersnootram natuurlijk kort geleden. Het ja. is ook een emotioneel gebeuren. Uh, mensen hadden zoiets van dit nooit meer. Uh, inmiddels is de trend meer van we moeten misschien wel leven met het water. We moeten dat water als, ja. uh, uh, uh, ja, als partner zien en ook als een onontkoombare partner. Ja. Dat zou er weer voor pleiten om inderdaad die dam en die kering weg te halen. Ja, nou ja. ja nou ja, je ziet in het Haring Vlies gaat het ding ook op een kier nu. Hè. En uh, ik vind ook de ruimte van water, hè, er wordt heel veel aan gedaan nu. En echt hele mooie projecten, echt, echt heel goed, goed aangepakt. Dus dat is uh, ook wel een probleem. Maar ik denk dat die oosterschelde dam, ja, nou ja, het bekken op zich is het, natuurlijk... Prachtig. Maar ja, er zitten wel een hele diepe gaten in. Dat ja. is wel zo. Ja. Hè, maar en het bekken en zelf, dus de hele bekkenbodem... die die, die, zoekt, die wil een andere getijden erin hebben. Ja, dat is het enige. Maar als je dat een beetje aanpast... dan vind ik eigenlijk wel dat het Oosterscheldebekken nog best ook uh, leven met water is, hoor. Ja, dit is nog steeds leven ja, met water. Ja zeker, ja, ja, zeker. Maar mag je zeggen dat de milieubeweging... Uh, garen heeft gesponnen bij die bouw van die Oosterscheld? niet alleen bij het feit dat, dat die er gekomen is... zoals hij er nu staat. Maar uh, uh, het, het begrip <coughs> milieueffectrapportage... voordat er aan een bouwproject wordt begonnen... dat heeft daar, denk ik, toch mee te maken. Ja, kijk, wij waren er allemaal in die tijd erg mee verguld, hoor. Dus, uh, dus iedereen zei van, ja, jongens, die, die grove... Ik, ik wist niet later... Ik wist, ik wist toen niet dat ik zelf zo'n zo botten waterbouw zou worden. Maar die bottenwaterbouwers die... Oh jee, die uh, dus die bottenwaterbouwers, die, die krijgen nou eens een keer niet zo'n zin met zo'n hele dikke, vette dome. Nu moet die open, weet je. Dat was prachtig. Dat was prachtig. En, en ja, Joop de Uyl was, was natuurlijk ook een uh, icoon. Uh, ja, ja. Onder ja. zijn bewind is, ja, is, is de beslissing ja. genomen. Ja, ja. Dus in die zin heeft de milieubeweging de garen bijgesponnen. En dat ik... moet jou nu, hè, je legde net dat concept living building uit. En alle, alle bezuinigingen die dat met zich meebrengt. <tus> ook als het gaat om, om milieu. In die zin moet, moet jou dat misschien wel uh, als, als het meest mooie punt van die Oosterscheldekering zijn bijgebleven dan. Dat het milieu zoveel uh, aandacht kreeg ja. in het hele concept. Ja, zeker. zeker. Uh, dat is waar. Uh, ik denk dat, dat wel, wel, die Oosterscheldekering heeft natuurlijk heel veel energie gekost, heel veel uh, grondstoffen, dat is natuurlijk wel zo. En, uh, maar uh, als je er lang staat, is het dan niet zo erg. Nee, nee. Denk, denk jij dat je het nog gaat meemaken dat hij wordt afgebroken? Nee, dat ga ik niet meemaken. Nee, nee, nee, zou je nee. dat kunnen hebben, überhaupt? Wat? Want je vertelt aan het begin van de uitzending zo enthousiast over het bouwen. Stel dat iemand zou zeggen: Nou, we gaan hem toch maar eens afbreken. Nou, daar heb ik dus helemaal geen moeite mee. Uh, want nee, nee als, als, als het Je levenswerk. Nee, nee, als het maatschap... wel. Wel je levenswerk. <laughs> dat is zo. Dat is zo. Nou ja, het is een. Ja, nou, levenswerk. Nee, nou, nou ja, eigenlijk wel. Um, maar... maar toch heb je er geen moeite mee. Nou, kijk, als het maatschappelijk. als het, als het aantoonbaar gewoon niet goed is. dan kan je er toch geen moeite mee. dan moet je er toch geen moeite mee hebben dat hij weggaat, vind ik. Ook dan moet je flexibel ja. zijn. En wij, wij, wij, wij hebben ook nog een offshore-project eh, gebouwd. Van, van meer dan anderhalf miljard gulden. in twee jaar. voor een levensduur van 25 jaar. En nu moet hij gesloopt worden. Ja. Ja, ja nou, en dat, dat is ook heel, heel erg raar. Heel ja, erg dat, dat is een raar gevoel, dat kan ik me heel goed ja. voorstellen. Nou, die is... Oosterschelde-keer, die, die, die, die ligt er voorlopig toch. Ja, Jij ja. rijdt er zaterdag weer naartoe voor een heerlijk. mooi feestje ja, op de ja. Nultje Jans. Wat is het eerste wat je doet als je uitstapt? Uh, die Zeeuwse lucht. Is, is, nou, het gaat, wordt heel erg slecht weer, dat is ook heerlijk. Oh het wordt erbij, dan hè? Gaat, ja, gaat ja. het waaien koud, jongen, fantastisch. en koud, fantastisch. Uh, ja, heerlijk. Het wordt vast een mooie dag zaterdag... als alle ja. bouwers van de Oosterscheldekering bij elkaar komen. Zo'n moment. Hennis de Ritter, dank je wel dat je hier wilde zijn. Hennis de Ritter is hoogleraar in Delft... en als <coughs> jong civiel ingenieur was hij nou betrokken... bij de aanleg van de Oosterscheldekering. Ja, wilt u dit gesprek nog eens terugluisteren? Dan kan dat vanaf morgen op onze site... kazaluna.ncrw.nl En daar kunt u zich ook abonneren op onze podcastservice... en op onze nieuwsbrief... zodat u altijd als eerste weet... welke gasten we in ons huis van de maan gaan ontvangen. Zo dadelijk na één uur geef ik het graag het woord aan u. Want wie weet heeft u ook wel meegebouwd aan de Deltawerken. Viert u het feestje komende zaterdag ook mee. Dan ben ik benieuwd naar uw ervaringen. Of misschien woonde u wel in de gebieden die getroffen werden... door de ramp van 1953. En heeft u de bouw van de Deltawerken van dichtbij meegemaakt. En welke herinneringen heeft u daar dan aan? En hoe is het leven in met name Zeeland en Zuid-Holland... veranderd na de aanleg van die Deltawerken? Zo heb ik altijd nog mooie, warme, nostalgische gevoelens... bij het vier anna Jacobapolder. U kunt bellen met 0800-1121, 0800-1121. Mailen kan naar kazaluna.ncrv.nl en twitteren, dat kan met hashtag Casaluna. Nu op Radio 1 het hoorspel Mannen die vrouwen haten, deel 1 van de Millennium Trilogie van Stieke En wat mij betreft graag tot straks na 1 uur. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV Millennium, deel 1. Mannen die vrouwen haten. Naar Stiek Larsson. Een hoorspel van de NTR. Aflevering 17. Lisbeth Zalander is weer verschenen op haar werk bij Milton Security. Opgeruimd, ja. Voor een punker zelfs vrolijk. Alsof ze net een gloednieuw heilig huisje heeft ontdekt... om lekker met een laars om vet te trappen...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 Zo, eens zien of er nog ergens een cyberjunk om de diensten van de illustere Pleek verlegen zit. U heeft één ongelezen bericht, oké. Okay. Pleek's klant is die de computerservice, waarmee kan ik u van dienst zijn? Hé, hey Dixak, heb jij tijd? Ik wil jouw patch op mijn nieuwe MacBook. Wasp, long time no see. Heb jij een nieuwe computer, Lisbeth? Eens zien waar de Pierce Crusader uithangt. Niet online. Niet online? Wat is er aan de hand, Zalander? Ben je buiten aan het spelen? Kijken of ik je gsm signaal kan vangen. Bingo. <lacht> ah, je zit op kantoor bij Milton Security. Of nou ja, security. Het kost de doorsnee hekken misschien wat moeite om dat camerasysteem van ze te kraken. Maar de illustere plek doet het simpelweg zo. Hoppa. U kunt weer gaan zitten voor een nieuwe aflevering van... As the world burns. Binnen. Hé, hey, Dragan. Hey. Je hebt een uh, klus voor me. Lisbeth, ja. is het is maandag maanden geleden. Wat leuk je te zien. Ja. Ik had het moed al bijna opgegeven. Ik dacht dat je verdwenen was. Ik moest een paar dingen uitzoeken. Ja, je hebt altijd dingen die je moet uitzoeken. Nee, maar dit was dringend, Dragan. Maar nou ben ik terug. Wat voor werk heb je? Eh... Uh. Liesbeth, op het moment eigenlijk helemaal niks. Je weet dat ik je graag mag, dat ik je met alle liefde klussen geef. Maar je bent twee maanden weg geweest, ik kan gewoon niet van je op aan. Klus waar ik je voor belde, heb ik bij een ander onder moeten brengen. Dus ja, op dit moment heb ik niks. Mag dat wat harder? Het bericht dat industrieveteraan Hendrik Wanger... mede-eigenaar wordt van Millennium... En bovendien plaatsneemt in het bestuur van het blad. He? op dezelfde dag dat voormalig verantwoordelijk uitgever Rieke Al Blomquist... zijn gevangenisstraf gaat uitzitten. wegens smaad jegens zakenman Hans-Erik Wennerstreum. De hoofdredacteur van Millennium, Erika Berker. verklaarde tijdens de persconferentie. dat Blomquist zijn functie als uitgever weer oppakt. zodra zijn gevangenisstraf erop zit. Jeez. De Fiat ECT stelt een onderzoek. Waar ga je heen? Ik ga naar huis, ik moet wat dingen uitzoeken. Bel me als je werk hebt. Ik heb zin in iets fruitigs met ginrin. Jij ook, Mikael? Lekker. Het is mijn afscheidsborrel in Hidibi. Wat bedoel je? Afscheidsborrel? Nou ja, Cecilia, we zien elkaar straks een tijdje niet. Maandag moet ik de gevangenis in. Kan ik ongestoord aan die chronieken werken? Eigenlijk lijkt me dat best wel onrustig. Oh, maandag. Zullen we nog wat gaan eten? Dat is gauw. Sorry. Ja, dat je maandag voor drie maanden weggaat. Oh ja, ja. Wat is daarmee? En, en, en dat vertel je zo even tussen het fruit en de gin. Gut. Cecilia, ik wist niet dat je. Nee, hey, was... natuurlijk. Meneer weet dat niet. Meneer komt hier alleen maar om te neuken. Wat jij maar lekker op naar je gevangenis. Nee, hey, ja, zo erop. We hebben vorig jaar een grote fout gemaakt die ertoe heeft geleid dat ons tijdschrift is veroordeeld wegens smaak. Dus jij bent Erika Berger. Dat spijt ons uiteraard. En dat verhaal geeft op een geschikt moment zeker een vervolg. Wat bedoelt u met het verhaal een vervolg? Ik bedoel dat we onze versie van de gebeurtenissen zullen geven. Tot op heden hebben we dat nog niet gedaan. Maar was de rechtszaak daar niet het uitgelezen moment voor, mevrouw Berger? Wij hebben er bewust voor gekozen dat niet te doen. Maar we zullen uiteraard doorgaan met onze kritische journalistiek. Betekent dit dat Millennium nog steeds vasthoudt aan het verhaal waarvoor het veroordeeld is? Daar geef ik vandaag geen commentaar op. U heeft Michael Blomquist het vonnis ontslagen. Dat is absoluut een misverstand. Lees ons persbericht. Michael Blomquist had een time-out nodig. Hij keert later dit jaar terug als verantwoordelijk uitgever. Hoe zal Millennium op geloofwaardige wijze kunnen vasthouden aan zijn onafhankelijkheid? Hoe bedoelt u? Is het niet onder andere de taak van Millennium om bedrijven onder de loep te nemen? Hoe kan het blad nu op geloofwaardige wijze beweren dat het het Wanger concern kritisch bekijkt? Beweert u dat de geloofwaardigheid van Millennium in het geding komt nu Hendrik Wanger het podium beklimt? Ja, het is toch duidelijk dat jullie het Wanger concern niet geloofwaardig kunnen screenen? Is dat een regel die specifiek voor Millennium geldt? Pardon? De meeste Zweedse kranten zijn eigendom van bedrijven met aanzienlijk economische belangen. Bedoelt u dus te zeggen dat geen enkele krant in Zweden... die deze economische belangen achter zich heeft geloofwaardig is? Nee, natuurlijk niet. Waarom insinueert u dan dat de geloofwaardigheid van Millennium in het geding komt... omdat wij het Vanger-concern als financier hebben? Goedemorgen, Walp. Nou, het is allemaal wel lekker overzichtelijk. Michael Blomquist, Millennium, Wennerström, Wanger... Antwoord van Pleek. Voor jou maak ik tijd, Waas. Je weet de weg. Raap de post van de mat voor je de trap opkomt. Groetjes en kusjes, Pleek. <laughs> clip. Wasp, welkom. Hey, Pleek. Kom binnen, pak een stoel. Als het goed is zwerf er nog ergens koffie rond. Oh, Jesus Christus. En let vooral ook even op de rommel. Nee, pleek. Dit is echt voorbij rommel. Dit is zelfs geen, geen, geen diefessooi meer. Dit is echt post-diefessooi. Het is alsof de ruiters van de apocalypse hier een afterparty hebben gehad. Nieuwe MacBook? Ja, de vorige is overleden. Wat is er gebeurd? had je je neusje te diep in de cyberaars van die plompquist gestoken. Of, of ben je daar niet meer mee bezig? Nee, hij is overreden <laughs> door een auto. Wat, Plomkwist? Hé nee, man, die laptop. Man. Oh, sorry, nee, nee, natuurlijk, hè. Je laptop is overreden door een auto. Dat lees je veel, hè, tegenwoordig. En de wereld wordt allemaal woester en woester. Oh, ik kan er ergens een raampje open. Geen idee. Ga op onderzoek uit, zou ik zeggen. Hé, oh. hey, dat is een mooi dingetje, hoor. Tering van een monster. Hij mist alleen nog één ding, de playpatch 2.0. <lacht> uh, kan je van jezelf zeggen dat je illuster bent? Of, of is het raar? Nee, hey, wacht even. Hé, hey, dat is Hendrik Wanger. Daar. Sorry? Daar op die tv. Zet hem even harder. In ja. de uh... radio stilte is de industrielegende Hendrik Wanger... weer voor het voetlicht getreden. Hij heeft plaatsgenomen in het bestuur van het blad Millennium dat onlangs onder vuur lag vanwege de Wenderstreum-affaire. Vandaag zijn wij te gast in zijn werkkamer. Hartelijk dank voor de gastvrije ontvangst, meneer Waar. Ik dank u. <laughs> en uh, naast u zit raadsman Dirk Froden, ook hartelijk welkom. Dank u. Meneer Waar, om met u te beginnen. Wat heeft u ertoe bewogen mede-eigenaar van Millennium te worden? Ja, um, Millennium is een goed blad... Dat ik al jaren met grote belangstelling volg. En zich momenteel in zwaar weer bevindt. Het heeft machtige vijanden die duidelijk een boycott hebben georganiseerd. met als enig doel het blad om zeep te helpen. En wie zit er achter deze boycott? Dat is een van de dingen die Millennium uitvoerig gaat onderzoeken. Maar laat me even van de gelegenheid gebruik maken om te verklaren. dat Millennium zich niet met de grond gelijk laat maken. Is dit de reden dat u mede-eigenaar van het blad bent geworden? Het zou zeer slecht zijn voor de vrijheid van meningsuiting. Wanneer specifieke belangen bij machten zouden zijn om de luizen in de pels tot zwijgen te brengen. En is het wettelijk gezien toegestaan dat een megaconcern als vanger instapt in een blad als millennium? Natuurlijk, maar dat ligt wel enigszins genuanceerd. Wellicht dat mijn raadsman Dirk Froden u het een en ander kan uitleggen. Lisbeth, net nu het spannend begon te worden. Ja, maar dit is gewoon een regelrechte aanval. Millennium verklaart de oorlog aan Wennerstreum. Of misschien wil die oude Wanger met dat tijdschrift gewoon nog een laatste kunstje flikken. Wanger wordt mede-eigenaar van Millennium op de dag dat de celstraf van de uitgever van het blad, Michael Blomqvist, ingaat. Blomqvist wordt veroordeeld voor smaad jegens Hans-Erik Wennerstreum en Hendrik Wanger. Onderbreekt een decennia lang leven in de luwte om eigenaar van een tijdschrift te worden. Is dat toevallig? Geen idee, Scully. Misschien moet je het even aan die buitenaardse wezens vragen. En dan Vrode. Sorry? Wat doet die Vrode daar? Weet ik veel. Op schep over die keer dat hij midden aarde van de duisternis redde door de ring in die vulkaan te smijten. Terwijl hij, in feite, tijdens de hele kwees stevast de kastanjes door de anderen uit het vuur laat plukken. Nee, nee. Frode, niet Frodo. <laughs> Ik bedoel, Pippin en Marion gaan met dat te entelegen, tenminste nog echt de echte orksterlijf. Hele regimenten zelfs. Dirk Frode geeft Matters and Curity de opdracht onderzoek naar Mika en te doen. En als Aragorn met zijn zwaar bewapende spoken die Nazgul niet de godganse tijd had beziggehouden... hadden ze dat meneertje Baggins zo met hun klauwen van de bergeren geplukt. Die Frode is dus de advocaat van Henrik Wanger. Nou, en dan heb je nog Boromir, die gaat gewoon dood. Uh, die dwerg met die bel gaat er ook voor de volle 100 voor. En die elf staat dan wel de hele tijd semi-poëtische wartaal uit te slaan. Maar ondertussen schiet hij wel massas Urukhai in hoog tempo nauwkeurig een pijl tussen de ogen. En wat is het verband, hè? Frode, Wanger, Blomqvist. Gandalf, toch ook al op leeftijd, gaat beden in hoogst eigen persoon... een complete balrug te lijf. En wat is Frodo's aandeel in heel de kwestie? Beetje knagen op elvenbrood en zeuren dat die ring zo zwaar is. Terwijl Samwise tussen het koken door die schizofrene... genomen een beetje in toon probeert te houden. Ja, zo kan ik het ook. Wennerström. Hé, hey Pleek, kan ik hier een computer even gebruiken? Ik moet hmm. even iets opzoeken. Hmm? Oh, eh, pak maar wat. Hans, Erik en oh, het zijn nogal wat hits. CEO van de Wennerström Group. Geschat vermogen van de beleggingsmaatschappij is 200 miljard. Zo. Bla die bla. Kijk of ik ergens een cv of een biografietje. kan ja, vinden. Ja, en, en, en dan Bilbo. Ja, nog, hè? hier. Hans-Erik Wennerström. Bilbo. Finance magazineet monopol. Bilbo Baggings. Eind jaren 60. Ook een hobbit. Hans-Erik Wennerström, zijn financiële opmars. Als adviseur bij het Waarconcern. Wennerström werkte gewoon bij Wanger. Als het om Hobbits gaat, dan is Bilbo. Echt, Bilbo is mijn man. Dat is de Hier voorvader, hè. Er zit gewoon een joekel van een adder onder het gras. Zegt Scully, huh? je laptop is klaar. Ja? Ja. Vul even een formuliertje in, dan kun je hem ophalen tussen vijf en zeven. <laughs>